8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Man met onderbroekbom blijkt CIA-spion. CDA's moeten stoppen met elkaar bekritiseren over PVV-verleden, zegt Henk Bleker. En aanhoudingen in Maleisië na ontvoering Nederlandse jongen. De aanslag met een onderbroekbom, die begin deze maand werd vereideld, is voorkomen dankzij een infiltrant. Dat zeggen autoriteiten in Jemen en Amerika.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 Volgens Klink zullen tegenstanders hen steeds confronteren met hun steun voor de samenwerking met de PVV. Bleker zegt dat iedereen in de partij gelijk is nadat 68% van de CDA's op het congres destijds akkoord ging met de gedoogcoalitie. Je kunt nu niet die 68% opzadelen met het gevoel dat ze er niet meer helemaal bij horen, zei Bleker. De winst van bankverzekeraar ING is in het eerste kwartaal bijna gehalveerd... Het resultaat kwam uit op 680 miljoen euro, tegen 1,38 miljard in dezelfde periode van vorig jaar. ING had in de eerste maanden van dit jaar opnieuw last van de onrust op de beurzen. De omstandigheden waren uitdagend door de invloed van de Europese schuldencrisis op de financiële markten, zegt bestuursvoorzitter Gommen. In Maleisië zijn vier mensen gearresteerd die verdacht worden van de ontvoering van de 12-jarige Nayati Mudliar uit Son en Breugel. Het zijn een vrouw en drie mannen. Naar een vijfde verdachte is de politie nog op zoek. De vier zijn aangehouden op verschillende locaties in Maleisië. Bij de aanhouding is ongeveer 25.000 euro gevonden. Dat is volgens de politie een deel van het losgeld. Laptops en mobiele telefoons zijn in beslag genomen. De telefoons zouden zijn gebruikt bij de onderhandelingen over het losgeld. De Nederlandse jongen werd eind april... voor de internationale school in Kuala Lumpur in een auto getrokken... en werd na een kleine week weer ongedeerd vrijgelaten...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 waaraan ook private partijen en vermogensfondsen meedoen. Het weer vanochtend in het hele land stevige buien, soms met onweer. Vanmiddag minder buien, maar helemaal droog wordt het niet. Het wordt 15 graden langs de noordkust en 20 graden in het zuidoosten van het land. Morgen iets warmer, maar smiddags volgen dan weer regen en onweersbuien en dan koelt het af. Awb Verkeersinformatie. Door de regen zijn de dagelijkse files toch wat langer geworden dan gebruikelijk. Er staat nu 170 kilometer. Goed nieuws komt wel vanaf de A2, want daar is de weg weer vrij bij knooppunt Everdingen. Het staat nog wel 7 kilometer file vanuit Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en de afrit Everdingen. Omrijden dat kan eventueel via Gorkum over de A15 en de A27. Ook veel vertraging op de A6 vanochtend van Lelystad naar Muiden. Tussen Almere buiten en de Hollandse brug 10 kilometer. Dat heeft ook te maken met een flitser. Op de A9 ook maar Amstelveen is de file veel langer tussen Beverwijk en Batuverdorp. 11 kilometer, en dat komt dan weer door werkzaamheden... op een provinciale weg naast die A9. De A16 is weer vrij. Er was daar een ongeluk gebeurd vanochtend. Dan nog file van Breda naar Rotterdam. Op de Van Brinoorbrug, 5 kilometer. De treinverkeer ligt al een tijdje stil tussen Elst en Tiel. Daar hebben ze te kampen met een stroomstoring. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Een idee over...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 En Marcel Ooster. Goedemorgen, over 2,5 maanden beginnen de Olympische Spelen. Het heeft ingrijpende consequenties voor Londen. De uitgebreide veiligheidsmaatregelen worden merkbaar. Straks een reportage. En in Maleisië zijn mensen aangehouden die worden verdacht van de ontvoering van het jongetje Nayati Moedliar. Correspondent Michel Maas heeft het laatste nieuws. Agressie en het geweld tegen vrachtwagenchauffeurs begint uit de hand te lopen. Ja, vrachtwagenchauffeurs merken dat het lontje van andere weggebruikers steeds korter wordt. Het is aan de logistiek- en transportbedrijven om hun truckers zo goed mogelijk tegen deze vorm van agressie te beschermen. Maar ja, de vraag is of dat voldoende gebeurt. En daarom gaat de inspectie nu controles uitvoeren. Verslaggever Jeroen de Jager gaat op pad met een vrachtwagenchauffeur. Dit is de vrachtwagen van Marcel van Poppelen. Vrachtwagenchauffeur die met zijn grote vrachtwagen met opleggen de steden ingaat om bij bijvoorbeeld supermarkten goederen af te leveren. Uit onderzoek blijkt dat 50% van de chauffeurs, vrachtwagenchauffeurs, te maken heeft met de agressie en 30% met fysiek geweld. Herkent u dat beeld eigenlijk? Ja, nou die 50% sowieso en dan die 30% ja, ik neem het zo wel aan. Want wat maakt u mee in uw werk? Verschillende zaken natuurlijk als je bijvoorbeeld in de weg staat of uh, dat je of, of onder een flatgebouw op onkurante tijden, uh, met name super vroeg zocht, dat ze gerust van een bloempot naar beneden gooien. Dat is normaal. D dat komt voor ja. Uh, en als je in de weg staat ergens onderweg gewoon met, uh, bij een winkel, dat je niet gauw genoeg opzij gaat of dat mensen met een auto erdoor moeten. Ja, en dan kan je ook wel van alle verwensingen naar je hoofd krijgen. Ja, het zijn ook de berichten die wij binnenkrijgen via het ANP. Een 56-jarige vrachtwagenchauffeur uit Epe is slachtoffer geworden van mishandeling, dat meldt de politie. De chauffeur moest met zijn vrachtwagen achteruit steken op de Kasteleinkampweg in Den Bosch. De achteropkomende bestuurder duurde het vermoedelijk te lang, want hij wurmde zijn auto ertussen door. Er ontstond een ruzie, waarbij beide chauffeurs uitstapten. Voordat het slachtoffer iets kon zeggen, had hij al enkele klappen gekregen. Hij viel op de grond en volgens enkele getuigen werd hij afgetuigd. Nou gaat de inspectie van sociale zaken en werkgelegenheid controleren bij bedrijven wat ze doen om de risico's te beperken. Wat doet uw werkgever eigenlijk? Bij mijn werkgever hier zo is het zo dat als er een incident plaatsvindt... dat we kunnen dat samen met de hoofdplanner kunnen wij dat aanmelden via het intranet bij ons. Daar staan een paar codes op. Code rood, een dodelijk ongeval. Nou ja, dat, dat, maar meestal code oranje dan. Daar staan alle vormen van geweld, ongewenst gedrag en, en, en noem maar op. die vul je dat samen met je hoofdplanner in. En dan komt die melding komt bij de manager kwaliteit terecht. En die brengt dat in kaart. En dan eventueel wat daar dan. Uh, een een zorgnaadrand moet plaatsvinden. Traumazorg. Dat wordt dan allemaal gewoon in kaart gebracht en er wordt begeleid. Ja. En wat zou er kunnen verbeteren? Nou, ik vind het zelf persoonlijk, als wij s' ochtends vroeg ergens moeten lossen. Dus zeg maar. Uh, in de stad, want u rijdt in de stad, u bent bezig met de distributie van goederen. Ja, in de stad, dus op de stille uren, zal ik maar zeggen. Vind ik eigenlijk moet daar een, uh, als daar een vergunning voor afgegeven wordt, moet de eis daarvan zijn dat zo'n voertuig volledig binnen kan staan. Dus Aha. geen overlast voor de omgeving. Uh, ook dat wij erg door geraken worden of het wat voor geweldssituatie dan ook. Maar dat moet gewoon een eis zijn. En anders zou het gewoon geen vergunning afgegeven mogen worden. Is het nodig dat de inspectie met deze controles gaat beginnen? Ik denk wel dat het nodig is. Want het lijkt wel dat het erger wordt de laatste jaren. Mensen hebben geen geduld meer. En uh, er is weinig begrip meer voor. Korte lontjes? Ja, zeer korte lontjes. Een ventje met zo'n opgepimpte auto. Jongens, dat, dat zijn echt potentiële... Uh, mensen die daar problemen, die kunnen problemen op gaan leveren, dat, dat weet je op een gegeven moment gewoon. Directeur van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Marga Zuurpier. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u de indruk dat de agressie tegen die vrachtwagenchauffeurs toeneemt? Nou, we zien inderdaad wel dat het gewoon uh, heel veel is. Want het is de helft inderdaad, van de vrachtwagenchauffeurs heeft ermee te maken, zoals u zelf al zei. En daar ook nog... Klinkt een groot gedeelte. Een derde van die gevallen ja, gaat het ook nog om fysiek geweld. En uh, we zien soms ook wel de ernst toenemen. Dus dat is, uh, men, als het gaat om een uh, ladingsdiefstal. Uh, omdat natuurlijk op zich van de ene kant probeer je ook beter de, de vrachtwagen te beschermen. En van de andere kant moet men dus dan ook, als het gebeurt, uh, is het vaak ernstiger. Ja. Dan vraag ik me af, wat kan een werkgever doen aan agressie op de weg? Want ik kan me ook voorstellen dat het probleem bij werkgevers aan de ene kant ook licht... omdat ze uh, ook steeds meer eisen van hun chauffeurs. Uh, we hebben hoge verwachtingen als het gaat om afleversnelheid. Het moet allemaal vlug, tegen een lage prijs. Ja. Nee, het klopt, maar wat de chauffeur die u net sprak, die uh, gaf het al heel goed aan. Van de ene kant moet je, als er wat gebeurt met een vrachtwagenchauffeur... moet je gewoon zorgen dat hij goed opgevangen en goed begeleid wordt. Zodat hij ook weer snel gewoon lekker aan het werk kan gaan. Want als je dat niet doet, dan heb je kans dat hij langdurige uitval is. En dan heb je weer minder mensen die, uh, die je in kunt plannen. En dat kan natuurlijk weer stress geven. Je moet gewoon zorgen dat... de uh, ...vrachtwagenchauffeurs goed voorbereid zijn over hoe ze het beste om kunnen gaan, dus goed getraind zijn... ...hoe ze kunnen, het beste kunnen reageren op dit soort situaties. Want, hoe kun je het beste reageren op dit soort situaties? Nou, dat, dat moet je doen in een trainingssituatie, omdat je dan ook je eigen gedrag... Je, ...van de ene kant voel je gewoon wat is het effect van het gedrag van iemand die zich agressief gedraagt. Wat ja. voor effect heeft dat op jou? Ja. Maar ook wat heeft het effect van jouw gedrag weer op die andere? Je en moet kunnen deescaleren de als het ware. Ja, zo heet dat in een mooi woord. <laughs> en, en je moet ook je vrachtwagen misschien uitzetten... als je in een volle woonwijk staat uh, uit te laden. Ja, het dus gedrag van de chauffeurs kan bij, misschien ook anders. We merken inderdaad dat het natuurlijk vooral optreedt... bij de plek waar geladen en gelost wordt. En de ene kant is dat uh, als het, het verkeerd belemmert... krijg je agressie. Van de andere kant zijn dat ook de plekken waar diefstal plaatsvindt. Dus daar moet je inderdaad gewoon voor zorgen... dat uh, ja, als het even kan je zo min mogelijk overlast uh, op de weg veroorzaakt. En dat heeft dan uh, vaak te maken met de inrichting van het terrein. Maar dat kan je natuurlijk niet altijd... Uh, je, als je bijvoorbeeld inderdaad een supermarkt... dan kan je dat niet altijd op eigen terrein doen. Maar als ik kijk naar mijn eigen supermarkt hier om de hoek... die heeft een uh, parkeerplaats uh, zeg maar toegeëigend uh, voor laden en lossen. En dan staat hij niet meer op de weg. Dat soort maatregelen zijn natuurlijk ook mogelijk. Ja, en ik zei net al eventjes van werkgevers valt ook wat te verwachten. U gaf dat ook al aan. Uh, ja. Zou er ook wat geschoven kunnen worden in aan- een aflevertijden? Want ik kan me voorstellen dat als het heel ...druk is op de weg dat het niet zo handig is om midden in de stad uh, te gaan staan laden en lossen. Ja, van de ene kant is dat inderdaad de file tijd. Dus dat is inderdaad de agressie die je dan door de verkeersdeelnemers krijgt. Van de andere kant, uh, op te stille tijden, als er echt helemaal niemand uh, in de buurt is... ...en de vrachtwagenchauffeur er in zijn eentje staat... ...dan is dat ook uh, een situatie waar men geïnteresseerd is in de, in, de, in de ladingdiefstal. Dus het is goed zoeken naar ook zorgen dat er voldoende mensen bij het laden en lossen aanwezig zijn. Dat stelt nogal eisen aan de planners... Uh, dus dat is inderdaad een heel belangrijk beroep voor de vrachtwagenchauffeurs... dat die zijn werk goed doen. Ja, En u gaat dus controleren hoe vaak en, en waar? We gaan met name, want we merken dat het vooral in het stedelijk gebied is, waar die agressie met wegverkeer plaatsvindt. En dat zijn natuurlijk ook de plekken waar laden en lossen plaatsvindt. Uh -huh. Dus we gaan uh, op een paar andere plekken in, uh, in het stedelijk gebied uh, gaan we aan de gang. En dan gaan we zowel met de vrachtwagenchauffeurs, als met de planners, als met ja, wat wij dan noemen de werknemersvertegenwoordiging. Want die zijn natuurlijk ook heel erg belangrijk bij de arbeidsomstandigheden en de werkgevers. Oké, okay. Marga Bzuurbier, directeur van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dank weer. Londen wordt vanwege de Olympische Spelen zeer zwaar beveiligd. En het kan ook te veel worden, hoort u zo dadelijk... na de verkeersinformatie bij de ANWB. René Passet. Ze staan te flitsen op de A6, Lelystad, naar Muiden. Daarom is de dagelijkse file daar wat langer. Tussen Almere Buitenwest en de Hollandse Brug staat er inmiddels 9 kilometer. Ook opvallend, de flinke druk zit in het noorden van Amsterdam. Net als gisteren eigenlijk. Op de A7 vanuit Hoorn staat er 11 kilometer... tussen Purmerend Noord en knaupitz Dam. Op de A9 is het niet veel beter, van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Beverwijk-Oost en Knoop het 12 kilometer. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de provinciale weg naast die A9. Ik riep een kwartiertje geleden triomfantelijk dat de A16 weer vrij was. Maar ik heb te vroeg gejuicht, want nu toch weer problemen bij de Van Brinoorbrug. Er is een vrachtwagen stilgevallen, die blokkeert de rechte rijstrook. En er staat naar Rotterdam toe 6 kilometer file. Ten slotte Arnhem, de A325, de Rondweg. Er is een ongeluk gebeurd daar vanuit Nijmegen. En daarom tussen knopend Resse en Gelderdome, 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Londen. het lijkt wel een vesting. Gevechtsvliegtuigen, soldaten op straat, oorlogsschepen in de Theems. Allemaal vanwege de Olympische Spelen. Deze week oefenen de Britse strijdkrachten midden in de stad... als voorbereiding op te spelen. Een correspondent Arjen van der Horst ging mee. Het heeft al wat surreëls. Met een grote seeking helikopter de zijde open, scheren we laag over de daken van Londen. En het doel ligt even verder onder ons, in het water. Een straffe wind waait over de HMS Ocean, waar we net zijn afgezet door een legerhelikopter. En we varen nu de rivier De Theems op. Wat we nu zien is toch wel ongebruikelijk staand op het dek van de HMS Ocean. En We varen vlak langs de kade van de Thames in Londen en voorbij schuiven de enorme wolkenkrabbers van Canary Wharf. Want als het gaat om de Olympische veiligheid, dan nemen de Britten geen enkel risico. No, it would be foolish to do so, zegt generaal Nick Parker. So is it not better to be prepared for the worst and then fade into the background, because we know this is going to be a fantastic sporting event. We kunnen maar het beste op het ergste voorbereid zijn zegt de generaal. En dat ergste bestaat uit twee typen dreigingen. Uh there are some that are highly unlikely but high have a high impact. Eén, het type aanslag à la 11 september. Zeer onwaarschijnlijk, maar potentieel met een grote impact. En twee, and there are some that are more likely and very low impact. Nou, all of those are going to be dealt with by the normal policing capability. Ja, of je hebt dreigingen die iets waarschijnlijker zijn, maar niet zoveel schade aanrichten. De politie richt zich op die kleinere risico's. Maar de grote terreurdreiging, ja, dat is een taak van de strijdkrachten. We have to look at a few high impact low likelihood threats. Ja, deze week zullen de strijdkrachten zichtbaar zijn in Londen. Dit schip zal op de Theems als commandocentrum dienen. In het luchtruim boven Londen zullen we veel gevechtsvliegtuigen en helikopters zien. Rond het Olympisch Park, daar wordt ook flink geoefend. En, en dat is misschien wel het meest controversiële element: militairen zullen verschillende locaties testen of ze daar luchtdoelraketten kunnen plaatsen. Ik weet dat dit week is, want we we're alles Generaal Parker beseft dat dit militaire machtsvertoon ongebruikelijk is. People weten dat we we've tested en we zijn maar hij wil er zeker van zijn dat alles straks getest is. Dat ze klaarstaan als het nodig is. Maar hij komt ook met een belofte. Tijdens de Olympische Spelen zullen de strijdkrachten onzichtbaar zijn. Zo belooft dus de generaal. Maar we zijn nu in deze woonwijk in Oost-Londen en daar geloven ze echt werkelijk niets van. We staan voor een appartementencomplex, wat vroeger een fabrieksgebouw was. Daar hoort een toren bij en die toren biedt fantastisch uitzicht op het Olympisch Park. Bovenop de toren, ja, daar wil de Landmacht twee maanden lang luchtdoelraketten plaatsen. En niet iedereen hier is daar even blij mee. Ik denk het gewoon verkeerd. To put missiles, uh, meters from people's living room. Chris Nynum is buurtbewoner en hij vindt het krankzinnig dat het leger raketten plaatst op meters afstand van de woonkamers van gewone Londenaren. Ik en and many andere many mensen in de were, were outraged by it. En Nynum is niet de enige. Meerdere buurtbewoners zijn zo boos dat ze een actiecomité hebben gevormd. ...en ze maken zich vooral zorgen over hun veiligheid. Areas. Want wie plaatsen er nou zware explosieven in de vorm van raketten in een dichtbevolkte wijk? Maar er is ook een diepere frustratie. Ja, de Olympische Spelen zouden die niet moeten gaan over harmonie en vrede. Maar dit lijkt op iets heel anders they're turning the olympics almost into a festival of the global security industry. Londenaren zijn wel wat gewind als het gaat om veiligheidsmaatregelen, maar dit grote machtsvertoon, ja, is het dat wel waard? En voor de mensen in deze buurt lijken de Olympische Spelen veranderd te zijn in war games. It's like it's like they're turning the area into a war zone. I mean it's bizarre. Ja, bizar maar wel nodig, zo vindt de Britse regering. Morgen komt een eind aan deze tiendaagse oefening. Tien voor half negen geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het wordt uh, oppassen met jetlag, met eten... en met alle instrumenten die op tijd de douane moeten. Dat wordt een hele organisatie... als het jubilerend Koninklijk Concertgebouworkest... volgend jaar op wereldtournee gaat. Klein stukje uit um, Mahler, Eerste Sinfonie. Um, na een... Uh behoorlijk lange en enge inleiding... met uh, sferische lange noten bij de blazers... en flageoletten bij de strijkers. beginnen de Sally ergens met dat hele lichte, vrolijke deuntje... zou je bijna kunnen zeggen. Een um, symfonie waar wij, denk ik, als uh, orkest... als het ware ons visitekaartje meenemen naar het buitenland. En uh, ik denk dat wij... Een van de weinige orkesten zijn die een hele lange traditie hebben met de uitvoering van mala-sinfonieën. En dan is dat natuurlijk. Daar viel dan de keuze, denk ik, van de zalen op om dat stuk ook te willen. En de keuze van onze dirigent en van ons, uh, ons orkest om, om met dit stuk dan op reis te gaan. Ja. Dat is namelijk uh, wel het geval. Dat kan ook Gregor Horsch vertellen met zijn cello de hele wereld over naar Australië... voor het eerst Zuid-Afrika. Het is een enorme muzikale uitdaging voor het orkest natuurlijk. Jazeker. Uh, de... Kijk, je gaat naar heel veel verschillende zalen. Beroemde zalen, ook waar Horowitz heeft gespeeld in Moskou. Ja, dat vind ik uh, bijzonder, bijzonder leuk. Ik verheug me zeer op Moskou en sint petersburg want daar ben ik zelf nooit geweest. En het zijn zalen waar vaak een lange geschiedenis... ook muzikale geschiedenis... Um, je, je, je, als het ware, bouwt voort aan een traditie, ook voor die zalen uitvoeringen. Maar is het ook zo dat het dan heel anders spelen is dan hier in Amsterdam... in het Concertgebouw, omdat de zaal anders klinkt? Jazeker, dat, uh, dat is iets wat we geregeld tegenkomen. Je, je hebt te maken met... Elke zaal heeft als het ware zijn eigen akoestiek. Dat kan betreffen de, de galm puur, puur van hoeveel nagalm is er in de zaal. Maar ook hoe helder is hij, hoe goed kun je elkaar horen. Daar verschillen zalen enorm in. En onze de taak is dan om je daar heel snel op in te stellen... en tijdens een sit-repetitie in feite... Je spel zodanig aan te passen dat je weer. als het ware de klank van je eigen zaal meeneemt. Dat is het ideaalbeeld. Wat mij ontzettend moeilijk lijkt. maar ik kan helemaal geen instrument bespelen. Uh, om zo'n afstand te reizen. en dan toch op de top te moeten presteren. een dag later in een vreemde zaal. Nou, dat is natuurlijk een zaak voor de planning ook. Hè. Je moet wel heel zorgvuldig plannen. In, in, die, in die zin dat je genoeg rusttijd ook. Uh, uh, Inpland. Uh, maar dat wordt over het algemeen zeer, zeer goed gedaan. En... Ook gewoon oefenen, studeren op de hotelkamer? Ja, precies. Dat, uh, ze oefenen op de hotelkamer of eerder naar de zaal kunnen of eerder over je instrument kunnen beschikken. Dat zijn allemaal onderdelen daarvan. Ik denk iedereen, ieder orkestlied heeft daar individueel zo zijn beste manier van doen. Maar dat is inderdaad, je moet daar heel zorgvuldig mee omgaan. Zullen we nog een stuk laten horen? Een klein stukje? De cello gaat ook mee op wereldtournee. Marno Remmers is bij het Concertgebouw Orkest dat jubileert. Straks vraagt hij waar ze het geld daarvoor eigenlijk vandaan halen. Een oude bekende keert terug in de Nederlandse wateren. De steur. De eerste exemplaren worden vandaag teruggezet in Rotterdam. De oervis verdween zo'n 50 jaar geleden uit ons land. In Diergaarde Blijdorp hebben ze er nog een paar. En omdat de steur zo groot kan worden en ook een staartvin heeft... wordt die wel eens voor een andere vis aangezien... merkt verslaggever John Saarbach. Hey, weet je misschien wat voor vis dat is? Die grote hier? Op een haaitje. Op een haaitje, hè? Dacht ik. Het is er geen haai. Hij kan je niet bijten, hij heeft niet eens tanden. Ja. Meneer Niemands Verdriet, u bent marinebioloog bij Diergaard de Blijdorp. Is dat nou een vergissing die heel vaak gemaakt wordt, die we zojuist van dit kind hoorden? Die vergissing hoor je verbazingwekkend vaak. En dat ligt denk ik een beetje aan de vorm van de staart. De, die, heel veel haaien hebben ook zo'n staart. Ja, zo'n steur is een, een levend fossiel, dat was 200 miljoen jaar geleden was die er al. De, het hoofd van dat dier en de schubben, maar het zijn geen echte schubben, het zijn beenplaten. Die zijn zo kenmerkend, iedereen zou eigenlijk gelijk moeten weten, dat is een stur. Maar ja, hij is al 50 jaar uit ons beeld verdwenen eigenlijk. Uh, dat is denk ik de reden waarom mensen denken dat het een haai is. En het niet meer als zodanig herkennen als een stur. Dus de, de reden waarom hij ook uitgestorven is, het is een beetje een lastig beestje om uh, te houden. Om te houden valt het wel mee, zoals hier in de, de diergaarden. Maar in de natuur hebben ze een paar dingen tegen. En de, niet allemaal hun eigen schuld. Uh, allereerst is het een hele lekkere vis. Uh, en wij weten allemaal uh, de, waar de kaviaar vandaan komt. Dat komt van de steuren vandaan. Uh, ook het vlees is altijd heel erg geroemd om zijn heerlijke smaak. Vroeger moesten de mensen dan ook altijd de, de tiende steur of zalm uh, inleveren aan de hertogen en de graven omdat die die graag op hun bord zouden willen hebben. Overbevissing is dus is een hele grote factor. Daarnaast zijn we natuurlijk het water ontzettend gaan vervuilen. En het zijn uh, dieren die hun eten van de bodem afhalen. Dus, ze worden erg oud, dus ze nemen dat ook op in hun lijf. En we hebben er ook een hoop vergiftigd. Hoe oud worden ze dan? De, ze kunnen wel 75 jaar oud worden. Maar dat, dat is niet meer haalbaar met de populatie die er nu nog is. Nu worden er vandaag weer 50 uitgezet. Wat is uw inschatting? Gaan die het redden? De waterkwaliteit is behoorlijk verbeterd de afgelopen jaren. Er wordt hard gewerkt om uh, die barrières die in die rivieren staan... Om, uh, om ervoor te zorgen dat die steuren dat kunnen omzeilen door middel van vistrappen en dat soort zaken. Ook wordt er heel goed gekeken naar de mogelijke pijplekken en te zorgen dat dat weer in stand komt. En we moeten er natuurlijk voor zorgen dat die sportvissers met hun tengels vanaf blijven. Sportvissers weten dat dit een, een ernstig bedreigde diersoort is en die zetten ze heus terug. En wij zijn er ook bij gebaat dat we weten wat er met die dieren gebeurt. Deze uitzetting is ook om te kijken om leemtes te vullen die wij nog niet weten in onze kennis. Waar gaan die vissen heen? Gaan ze... Na, uh, stroomafwaarts of stroomopwaarts? Waar zijn nou die paaigebieden? En al dat soort dingen. En daar kunnen de sportvissers ons weer heel goed bij helpen. En ja, dat zei uh, marinebioloog Patrick Niemandsverdriet tegen onze verslaggever John Saarberg. Verbeter de performance van uw organisatie. Management Drives. Mastering Leadership. Hier volgt een mededeling voor mevrouw Bos.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 Goedemorgen, half negen is het, ik ben al Megens. In Maleisië zijn vier mensen gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid... bij de ontvoering van de twaalfjarige jonge Naya Die uit Sonnenbreugel. Zijn een vrouw en drie mannen. En ook een deel van het losgeld is teruggevonden. Zometeen na dit nieuwsoverzicht en de reclame een gesprek hierover... met onze correspondent Michel Maas. De aanslag met een onderbroekbom die begin deze maand werd vereideld... is voorkomen dankzij een spion, correspondent Wessel de Jong.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 zegt dat hij er met Brussel over gaat praten. De politie is bezig met inval op verschillende locaties in Eindhoven en Veldhoven. Ongeveer 120 agenten zijn bezig met huiszoekingen. En die gaan de hele dag duren, zegt de politie Brabant Zuidoost. Op dit moment hebben wij een, een ruim tiental mensen aangehouden. Deze mensen die worden ervan verdacht dat zij zich bezig hebben gehouden... of bezig houden met de handel in harddrugs in onze regio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 ANWB Verkeersinformatie. 43 files, 160 kilometer. Iets meer dan verwacht hadden. Dat heeft te maken met de regen. Een lange file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Barneveld en de afrit Bunschoten. 9 kilometer. Het is ook wat drukker vanochtend op de A6. Lelystad naar Muiden. Tussen Almere, Buitenwest en de Hollandse Brug staat 9 kilometer. Op de A9 ook maar Amstelveen. 12 kilometer file vanaf Beverwijk... tot aan knoopend Dat heeft te maken met de provinciale weg naast de A9. Op de A13 Rotterdam Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Delft. Er staat vijf kilometer file achter, want de linkerrijstrook is dicht. Het rijverkeer ligt al een tijdje stil tussen Elst en Tiel. Daar hebben ze te kampen met een stroomstoring. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Mag ik u eens vragen? Wat doet uw verzekeringsmaatschappij voor u? Bij IAK-verzekeringen willen we het beter doen, anders...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 Ga naar centraalbeheer.nl slash zakelijk. Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Maleisië zijn vier mensen gearresteerd. Worden verdacht van de ontvoering van de twaalfjarige Najati Mudliar... uit breugel. Jongetje werd eind april door voor de internationale school in Kuala Lumpur in een auto getrokken. Correspondent Michel Maas, Michel, weet je al iets meer over de mensen die zijn aangehouden? Nou, niet heel veel. Ik weet dat het uh, drie mannen en een vrouw zijn en dat ze in leeftijd variëren van 30 tot 50 jaar. En uh, ze zijn op verschillende plekken in Maleisië opgepakt. Uh, afgelopen zondag was de eerste arrestatie en uh, dinsdag, gisteren dus, was de laatste. Is het dan al meer bekend over hoe ze te werk zijn gegaan? Nou, de politie heeft uh, in ieder geval een laptop en mobiele telefoons in beslag genomen die gebruikt zijn bij de ontvoering. Uh, ze hebben die jongen vlak voor de school in een auto gesleurd en hebben hem naar een veilige plek gebracht. Uh, de politie weet dat een van de verdachten op die plek uh, de jongen verborgen heeft en hem uh, verzorgd heeft met eten in de week dat hij gevangen zat. En uh, ze weten ook dat die anderen ook een, een behoorlijke taakverdeling hadden. Een van de verdachten, een van de mensen die is opgepakt... was uh, uh, betrokken bij de daadwerkelijke ontvoering. Heeft de jongen dus in die auto getrokken. Een andere was onderhandelaar. Die deed de onderhandelingen over het losgeld. En de vierde, die, uh, dat was de man die het losgeld heeft opgehaald. Dus het lijkt erop dat de zaak in ieder geval heel goed voorbereid was. Ja, Na het innen van het losgeld hebben ze zich dus verspreid. vertel je net al. Uh, met die vier hebben ze, ze trouwens allemaal te pakken, denken ze? Nee, zeker niet, want ze hebben nog uh, uh, één verdachte die, uh, die zijn ze zoeken. De politie gaat ervan uit dat hij naar het buitenland is gevlucht. En ze willen dus met Interpol uh, contact opnemen om ook die verdachte te pakken. En volgens sommige Maleisische mede, uh, media zou dat het uh, meesterbrein achter deze ontvoering zijn geweest. Dus de belangrijkste verdachte lijkt nog op vrije voeten. En ook het grootste deel van het losgeld is nog niet terecht. Nou, daar werd uh, geheimzinnig over gedaan. En weten we nou hoeveel er betaald is? Nou, officieel weten we nog niks. Maar de media in Maleisië hebben het voortdurend over een bedrag van 300.000 ringgit. En uh, dat komt hier op zo'n 75.000 euro. En van dat geld zou een derde nu zijn teruggevonden bij die, uh, tijdens die arrestaties. Oké. Okay. kost met Michel Maas, dank je. Koningin Juliana, prins Bernhard en prins Klaus zijn na hun dood tot mormoon gedoopt. Op die manier zouden ze volgens gelovigen alsnog in de hemel kunnen komen. Leden van de Mormoonse geloofsgemeenschap in Brazilië zijn verantwoordelijk voor deze postume bekering. In Nederland zijn zo'n 9000 mensen lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen, zoals de Mormoonse kerk officieel heet. Van die geloofsgemeenschap is ook Hans Boom. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u de belangstelling voor ons koningshuis... bij de Braziliaanse geloofsgenoten van u verklaren? Jazeker. Stel je voor, je bent uh, afkomstig uit Nederland. Je woont in het buitenland. Dan, dan stijgt de liefde voor het, uh, het moederland. En uh, ja, ook voor het koningshuis, denk ik. Alles wat oranje en wat van Nederland komt, is fantastisch. En vandaar kan ik me voorstellen dat iemand uh, heeft gezegd... nou, ik ga het mooiste doen wat ik, uh, wat ik heb... Ik ga ze de gelegenheid geven om zelf de keuze te maken om lid van de kerk te worden. Dus dat is iets anders dan lid maken van de kerk, want dat doen we niet. Nee, ze worden plaatsvervangend gedoopt, maar dat ja. mag toch helemaal niet volgens de regels van de kerk? Nee. Het mag toch alleen bij nee. eigen voorouders? Alleen eigen voorouders. Dus hoe ziet dat dan? Ja, uh, dat is natuurlijk in het verleden was het heel moeilijk te controleren en dat is nog steeds... Uh, een, een, daar heeft de kerk een geweldig computersysteem voor in het leven geroepen. En uh, als de leden zich aan de regels van de kerk houden, dan gebeurt dat niet. Ja, maar het is dus wel gebeurd. We gaan er maar even vanuit dat dit niet gebeurd is door nazaten van de Oranjes. Nee, nee dat zal ze zeker niet zo zijn. Maar, uh, nogmaals, ze zijn geen lid van de kerk gemaakt... maar hebben de gelegenheid gekregen om dat gebaar te accepteren. Ja, ja maar misschien het, willen ze wel helemaal niet gedoopt worden. Nee, nou, er is ook niets aan de hand dan, hè. Nou ja, is er sowieso iets aan de hand, meneer Boom? Want uh, heeft het dan wel waarde als het niet gaat om familieleden? Nou, dat, uh, eigenlijk heeft dat, dat heeft waarde als de mensen het in het hiernaam als accepteren, heeft dat waarde. Okay, maar wij, gelo ja. wij geloven dat ook de mensen die zijn overleden hebben een vrije wil en mogen zelf kiezen. Het berust zich op een, een aantal teksten in de Bijbel waar Jezus zegt van. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest... kan hij het koninkrijk gods niet binnengaan. Nou, wij geloven dat er miljoenen mensen zijn, miljarden mensen... die nooit die gelegenheid hebben gehad. En in onze eigen familie willen we daar iets aan doen. Ja, maar ik begrijp, als ik u goed, goed heb aangehoord... dat als, um, ik noem maar even prins Klaus... dat ja. in het hierna toch niet accepteert... dat er verder, dat het Niets verder ook geen handen. gevolg heeft. Ja. Nee, okay. totaal niet. Dus het is een, het is een aanbod... Het is een, uh, waarin de persoon zelf de keuze maakt. Maar... Dus wij, wij geloven ook niet, ze worden niet meegeteld als leden in onze kerk. Helemaal niet, want we weten niet of dat ze het hebben geaccepteerd of niet. Nee, precies, dat is aan de mensen om, om wie het ja. gaat natuurlijk. Maar meneer Boom, ja. u, u geeft dat net zelf wel aan, het is niet volgens de regels. Zou, vindt u eigenlijk dat het dan ook niet zou moeten gebeuren? Dan vind ik dus ook dat het niet zou moeten gebeuren. En dat vinden onze kerkleiders ook. En die hebben onlangs daar een, een behoorlijk pittig schrijf over uitgedaan. Dat uh, leden die dat wel doen, die worden daar ook echt over, uh, over aangesproken, want ze willen dat niet. Momona, staan u zei het al heeft een prachtig computersysteem. Staan er ook onbekend ja. dat ze de grootste genealogische databank ter ja. wereld beheren. Bent u niet bang dat dit soort acties ervoor zorgen dat u straks geen toegang meer krijgt tot de belangrijke archieven waar u al die informatie uit haalt? Die kans is zeker aanwezig. Ja. Maar dat is dan maar zo. Ja, het zij zo. Je kan niet iedereen uh, in het gereel uh, houden, als wij dat wensen. Hansboom, we wouden dat hierbij laten. Dank dat u ons even te woord wilde staan vanochtend. Dank u wel voor de gelegenheid en een hele fijne dag. U ook. Dag. De politie kan ons volgen via de sociale media. Maar of dat gebeurt en hoe vaak, dat moet geheim blijven... vindt het dimensionaire de kabinet. U hoort zo of dat terecht is. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB... in een wat tegenvallende ochtendspits, René Pacet. Ja, en dat komt vooral door die regen die over het land trok... tijdens de ochtendspits. En dan heb je gelijk wat langere files. En dan valt 150 kilometer eh, nog mee, relatief gezien dan. Niet mee valt de eh, 12 kilometer op de A9, ook maar Amstelveen. Net als gisteren: veel vertraging daar... vanwege werkzaamheden op de Schi oude Schipholweg... Die loopt naast die A9, dus het verkeer kan er wat minder makkelijk vanaf. Tussen Beverwijk Oost en knap het Bad Hoevendorp staat daardoor 12 kilometer file. Ook veel vertraging op de A13, Rotterdam-Den Haag. Na een ongeluk bij Delft. De file begint al bij het Kleinpolderplein. Is 9 kilometer. Bij Delft is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is uh, kwart voor negen, we gaan gauw weer naar Amsterdam. In totaal 50 concerten in zes werelddelen. Het is een hele operatie, de jubileumtour van het uh, 125-jarig Concertgebouw Orkest. En dan vraag ik mij af hoe zij dat gaan betalen in deze toch moeilijke tijden, mijn Rammers. Ja, want het is een hele operatie, uh, inderdaad. Uh, het zijn kisten, het zijn containers. En voor een deel ook, Els Broekman doet de logistiek... Uh, klimatologisch zelfs moet alles geregeld worden, he? want... Ja, we hebben natuurlijk echt uh, klimaatbeheersing in de trucks, in nou, vliegtuigen. De containers moeten, ja, zo, zowel warm als koud moet uh, gecontroleerd worden. Als je gaat naar bijna subtropische gebieden ook? Ja, ook. En, en daar en zitten vellen om bijvoorbeeld te pauken, hè? Dat, is, ja. dat zijn vaak dus ook kalsvellen, dus dierenvellen. En ja, die zijn heel gevoelig voor temperatuur. Nou, de instrumenten, de strijkinstrumenten zijn natuurlijk gewoon heel gevoelig. Dus. dat wordt ook vliegen voor een deel? Australië kan niet anders? Het wordt veel vliegen. Ja, Noord-Amerika, Zuid-Amerika. Stempels, douanes. Stempels, douanes. Niks kwijtraken. Precies. Ja, carnet voor de instrumenten, documenten, visa voor de orkestleden. Ja, het is een hele operatie. Ja. Dan is inderdaad een hele belangrijke vraag aan Algemeen Directeur Jan Raas. Waar haalt u het geld vandaan in deze tijden? Uh, dat is vrij eenvoudig. Uh, wij worden veel uitgenodigd. En op de plekken waar we uitgenodigd worden, krijgen wij een honorarium. In sommige streken is dat voldoende, of zelfs uh, ja, winstgevend. En in sommige buurten uh, is dat iets te weinig. Maar dus op jaarbasis proberen we dat breakeven te maken. En dat kan ook dankzij enerzijds subsidies. En een aantal sponsors en extra sponsors voor deze wereldtour. Zoals ING, Unilever. Ja, daar gaan ze allemaal. Met... Ja, Daar moeten we mee uitkijken. Maar wat kost een beetje een, een, een tour, een optreden ergens? Gemiddeld zitten we zo tussen de 135.000 en 150.000 euro voor een optreden. En dan hebben we het nog niet over wereldwijd, dan gaat het eigenlijk vooral over Europa. Want vliegen is natuurlijk ontzettend duur. Kijk, ik kan me voorstellen Parijs, dan rijdt de vrachtwagen s'nachts vooruit. De muzici gaan met de trein? Of? Met een trein als het kan. Als de afstanden treinbaar zijn, dan doen we dat graag. Ja. Ja. En dan heb je ook een kostenbesparing. Maar zodra je een vliegtuig ingaat, ja, de, gaan de kosten stijgen. Ja. Um, maar dat dan nog, uh, je moet toch iedereen on onderbrengen in hotels? Uh, uh, Australië, heb ik begrepen, is vrij duur zelfs om dat allemaal te doen. Toch viel dat goed te regelen? Ja, we zijn natuurlijk gewend. Broekmaas heeft een hele afdeling die daar fulltime mee bezig is. Maar inderdaad, het is dus niet alleen vliegen. Het gaat ook over uh, goede hotels. Mensen zijn lang op reis, moeten individueel kunnen studeren op hun kamer. Je hebt uiteraard een dagvergoeding nodig. En er zijn nog duurdere plekken. Ik denk aan Moskou. Uh, ja, de wereld verandert. En, uh... Verzekering? Verzekeringen zowel van de mensen als natuurlijk ook van de instrumenten. Dat is een heel complexe zaak, maar ja, we zijn dat gewend. Maar het gaat goed met het concertgebouworkest ook financieel heb ik begrepen... want uh, er zijn ook orkesten die natuurlijk te maken hebben gehad met de enorme bezuinigingen. Ja, toch even zeggen dat er ook van rijkswegen op ons orkest 5% wordt bezuinigd, dat is 5 ton. Maar al bij al zijn we heel voorzichtig en uh, zijn we op dit moment nog heel gezond... De wereld verandert, we zitten in crisis. We voelen dat ook veel zalen hebben minder geld. Dat is ook een reden dat wij ons oriënteren naar waar wel groei zit. Ook voor klassieke muziek, met name Azië en Brazilië. Wat wordt de moeilijkste bestemming? De novemberreis wordt de moeilijkste bestemming, omdat we daar echt de, de, zowel um, Rusland als China, Japan en Australië achter elkaar gaan bezoeken. Dat wordt moeilijk in de zwaarte van tijd, dat het gewoon een lange tournee ja. wordt. En lastige stempelaars aan loketten. Veel, en allemaal visalanden, en ja, dat wordt gewoon een heel logistiek, een heel zware, zware maand. Ja. En zo heeft ieder van dit gezelschap zijn eigen sores. En soms kan je repeteren, en soms wordt het improviseren. Maino Remmers, vanochtend vanuit het Concertgebouw... bij het Concertgebouw Orkest in Amsterdam. De politie kan met ons meekijken op internet. Maar of dat ook gebeurt en hoe vaak, bijna niemand weet het. En wie het wel weet, wil het niet zeggen. Ondanks aandringen van politieke partijen... weigert het kabinet om daar duidelijkheid over te geven. Dimensioneer staatssecretaris van Justitie, Teven liet deze week voor de tweede maal weten... gegevens over deze vorm van afluisteren niet vrij te geven. Tot ergernis van GroenLinks-Kamerlid El Facet. Ik heb herhaaldelijk uh, gevraagd aan de staatssecretaris... om die cijfers vrij te krijgen. We weten dat in Nederland de aftapkampioen is... als het gaat om telefoon uh, aftappen. En ik wil gewoon weten of dat ook zo geldt voor sociale media... Wij praten erover door. Dat doen we met Simone Halink van Bits of Freedom. Een organisatie die opkomt voor digitale burgerrechten. Welkom in de uitzending. Goedemorgen. Waarom is het belangrijk om te weten hoe vaak de politie informatie opvraagt... over ons gedrag op sociale media? Ja, Sociale media is natuurlijk een communicatiemiddel... wat we steeds vaker gebruiken voor steeds meer verschillende dingen. Uh, chat, maar... Uh... Posts op, uh, op sociale media, maar ook e-mail. Uh -huh. um, veel van onze communicatie verloopt dus via sociale media. En um, als die gegevens worden, worden vrijgegeven, worden opgevraagd van veiligheids- en opsporingsdiensten um, uh, dan is dat dus een zeer grote inbreuk op onze privacy. Als dergelijke inbreuken op onze privacy uh, worden gemaakt, uh -huh. dan hebben we recht te weten dat dat gebeurt en hoe vaak dat en gebeurt. En u vermoedt dat dat vaak gebeurt? Ja, we vermoeden dat dat vaak gebeurt. En de reden daarvoor is dat... Uh, ja, we hebben de afgelopen tien jaar campagne gevoerd... voor het openbaar maken van telefonietapcijfers. Uh, dat was, uh, dat was een, een, een moeilijke campagne. Een moeizaam campagne. En nog steeds hebben we niet, uh, krijgen we niet alle, alle cijfers daarvan boven tafel. Uh, en... Uh, het feit dat dat zo moeilijk is en dat de, de staatssecretaris ook nu uh, zwijgt... doet vermoeden dat we zelf een soort uh, uh, praktijken hebben op het gebied van sociale media. Waar hm. hebben we het eigenlijk over, mevrouw Haling? Want uh, meekijken op sociale media, dat is op zich niet verboden. Daar hoef je ook geen handelingen voor te verrichten. Dat kun je gewoon doen. Of, of zijn hier speciale vaardigheden voor nodig? Nee, het gaat, dus, dit, dit gaat niet alleen over de, de publieke uh, zaken die, die, die, die, die, die gedeeld worden op sociale media... maar ook over, over de privécommunicatie. Ja, ja, en daar moet je dus speciale uh, toestemmingen voor hebben? Ja, daar heb je in, uh, in, in, het, in het, wet, het wetboek van strafvoering heb je dus speciale bevoegdheden daarvoor. Uh, en die geven, te zeggen, geprapt. Het zijn dus verschillende bevoegdheden voor ingrijpendheid... geven die aan uh, welke gegevens je kan opvragen. Mm. Nou, is het uh, bij wet toegestaan deze vorm van aftappen? Sterker nog, de politie heeft een notificatieplicht. Hè? Het plicht ons als gebruiker ook te melden dat we zijn gevolgd. Dan zou ja. je zeggen, er is sprake van transparantie. Is dat niet het geval? Nee, want die notificatieplicht die wordt met voeten getreden. Uh, en dat is dus uh, des, des te schandelijker eigenlijk... dat er voor de rest geen, geen transparantie over gegeven wordt. Want de hele controlerende functie... De, hele, de, de, de mogelijkheid om controle uit te oefenen... op de de, de uitoefening van deze bevoegdheden... Die, die is er dus op geen enkele manier. Je ziet ook in de Kamervragen van, uh, van de heer Elfacet... dat hij uh, ba naast transparantie over cijfers... transparantie over de, de registratie, de wijze waarop het gebeurt, uh, wil hebben... Uh, dat hangt ook samen met die notificatieplicht. Mm. Uh, er wordt wel gezegd van... goh, ja, er wordt geregistreerd, dat doet die, in, die dienst. Uh, maar er blijft ontzettend veel onduidelijkheid over bestaan. Uiteindelijk weten we het niet. En het gevolg daarvan uh, is dus ook dat we niet kunnen controleren... dat uh, er wordt genotificeerd. Sterker nog, we zeggen daar eigenlijk zelf over... van ja, we, we, dat wordt niet geregistreerd, dus dat kan ook niet worden gecontroleerd. Mm. <laughs> Even nog een ander puntje. Want gisteren in de Eerste Kamer is een nieuwe telecommunicatiewet aangenomen. Daar is onder meer neutraliteit Regeld. We moeten ja. ervoor zorgen dat alle providers uh, alle internetverkeer gelijk behandelen. Is dat een goede ontwikkeling? Vindt u? Het, is een overwinning. het is een overwinning. En we zijn het tweede land in de wereld wat het heeft. En we zijn op dat gebied echt voorloper. Dus het is, uh, het is echt uh, uh, ja, een, een overwinning. En het belangrijke daarvan is dat het uh, ons als internetgebruikers de mogelijkheid geeft... Om, uh, uh, om zelf te bepalen wat we via het internet ja. uh, doen. Geen blokkades meer. Nou ja, in ieder geval geen, de overheid heeft die bevoegdheid in, bepaal, in, beperkte, in beperkte gevallen. Maar het is in ieder geval zo dat internet service providers zich niet mogen bemoeien met wat wij op het internet doen. En dat is nu bij wet geregeld, of dat wordt bij wet geregeld. Simone Haling van Bits of Freedom, dank u wel. Ja, dank u wel. Dag. Door naar Italië nog even. Met grappen en met demagogie, maar ook door consequente wijze op misstanden, heeft de Italiaanse komiek Beppe Grillo voor een politieke aardverschuiving gezorgd in het land. Via internet wist die burgers zover te krijgen dat ze zelf het heft in handen nemen. Ze schreven zich in als lokaal politicus en haalden meer dan 10% van de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen dit weekend. De kwijnende gevestigde politieke orde ziet het allemaal met ledenogen aan en vraagt zich af waar het heen gaat. Wij, wij, een, wij, Grillo. Wij, Grillo. Een komiek heeft politiek Italië dit weekend op zijn grondvesten doen trillen. En dit is nog maar het begin, zegt Beppe Grillo. Er komt een epocale revolutie aan, zegt hij. Burgers gaan op zichzelf stemmen en rekenen af met politieke partijen. Dat is waar Beppe Grillo van droomt. We zijn geen partij, zegt hij. We zijn een idee. Politieke partijen smelten weg in een grote diarree. Hij schreeuwt het van de dagen. De man is een orkaan. Zeker geen indachtsvlieg. Al twintig jaar klaagt hij de corruptie in het vastgelopen systeem aan. Hij voorspelde parmalats gerommel met miljarden al voordat justitie het ontdekte. Hij wil een systeemverandering. Groene steden, benzineprijs van tien euro. Auto's die tien keer zuiniger worden. Hij riskeerde zijn carrière door de machtige politici te bekritiseren. Jarenlang mocht hij daardoor niet meer op tv. Ik heb meerdere me carrière gegeven. ik heb en carrière de, de, de, de de de de RAI. Maar wie se ne Ik ben hier nog hier, maar ik ben er nog en zij zijn weg, schreeuwt hij van de Daken. Tweeënhalf jaar geleden zette Beppe Grillo de Vijf Sterrenbeweging op. Nu doet deze mee in 101 gemeenten. Overal steunt hij lokale burgers die besluiten het heft in eigen hand te nemen. Het is de Italiaanse versie van de leefbaren... geleid door een zeer coherente en charismatisch leider... die ook nog eens heel grappig is. Ooit was ik een komiek, zegt hij. Mensen kochten kaartjes en lachten om mijn grappen. Maar zij zijn veranderd, ik niet... Maar ik ben altijd hetzelfde. Het zijn die veranderen. Hij biedt zichzelf aan als megafoon en als merk van iedereen. om eenvoudige professionals, ingenieurs, informatici en jonge leraren. die zelf lokaal willen proberen de politiek te veranderen, vooruit te helpen. Sinds maandag is het de derde partij van het land. met op veel plekken meer dan 10% van de stemmen. Maar wie is Beppe Grillo? Populista, demagogo, Arufapopoli, flauto magico, pifferaio... Hij is voor alles uitgemaakt. Populist, gek, varken. Als jullie zo doorgaan met mij te beledigen, zegt hij tegen zijn kritiekassers... dan halen we straks 100% van de stemmen. Tegen wie bang is voor zijn geschreeuw, zegt Grillo... wees niet bang. Ik ben alles al voorbij. Ik roep deze dingen al twintig jaar. Een bijdrage van Basmesters over Peppe Grillo.